geheimen van het uitgestelde koninkrijk, daar praten we over in Eindtijd en Profetie. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom ook bij deze nieuwe aflevering. En vandaag gaat het over Gods grote geduld en Gods grote liefde. Ja. Wat zou je daarover willen zeggen? Ja, dat is het grote geheim natuurlijk. Waarom duurt het allemaal zo lang? Ja. En het eerste was dat de gemeente nog lang niet klaar is met de zendingstaak, iedereen moet van de heer Jezus gehoord hebben. Voordat uh, de Heer terug kan komen. En nu, dat is. Toen ik dit in de Bijbel onderzocht. gingen er toch golven van, van ontroeren door me heen. Ja. En ik zal proberen het zo te objectief. en zo neutraal. en zo nuchter mogelijk te vertellen. Ja. Kijk, toen Mozes. zo verschrikkelijk boos was. toen hij de berg afkwam. Mm -hmm. he, toen, uh, met dat gouden kalf. Ja. toen was de Heer God nog bozer. En die zei tegen uh, Mozes, trek je weg uit dat volk, want ik ga het volk vernietigen. Compleet? Compleet vernietigen. Ja. En Mozes ging voor de Heere God staan en zei, Heer, dat kunt u niet maken. Kun je nog even voor de mensen die dat verhaal misschien niet kennen, vertellen waarom was God zo boven? Oh, is heel kort. Uh, Mozes had net de tien geboden, de tien woorden van God ontvangen van de berg op de stenen tafelen. Stonden die op gegriften. In Gods eigen handschrift, in het Hebraeus stond het allemaal. En uh, toen Mozes daar 40 dagen op de berg was, hadden ze zich uh, meteen al misdragen hè, door uh, een feestje te bouwen en door een afgod een gouden kalf te laten maken. En dan gingen ze daar uh, nogal een grof feest mee vieren. Terwijl God net een paar dagen van tevoren gezegd had, gij zult u geen gesneden beeld maken. Ja. En God was daar die afgoderij zeer vertoond over. Het volk misdroeg zich gewoon, het, het werd een orgie. Het werd, en Mozes die werd zo kwaad, hij smeet die stenen sten, tafel een stuk. En, maar de Heere God die was nog meer vertoond. Ja. dan wilde ze vernietigen. Okay. En toen zegt Mozes, ja, zo mooi, die zegt, Heer dat kunt u niet maken. Hmm. Waarom niet, zegt de Heere God, waarom kun je niet? Ik kan toch jou een, een leider worden van, maken van een nieuw volk Israël? Ja, dat kan toch ook? Nee, zegt hij. Mozes zegt, heere God, wat zullen de Egyptenaren zeggen? Wat bedoel je? Nou, als u dat doet, dan zeggen de Egyptenaren, zie je wel, die God heeft met machtige hand de Israël uit het land uh, gevoerd. En, en nou wist hij niet wat hij met het volk moest doen. Dan heeft hij ze man vernietigd? Wat is dat dan voor een God? Ja, nou, ja en bovendien had God een verbond met Abraham en niet en, met en, en God dacht ook aan zijn verbond met Abraham. Ja, ja, ja. Maar Dacht van, hé, hey, dat kan ik was, ook niet maken. Weer was het een mens die God gebruikte. En dit spel, ik bedoel ook niet als spel, deze gang van zaken, hoort bij de omgang met God. Mm -hmm. Abraham die probeerde uh, Sodom en Gomorrah nog te redden. Ja. He, toen die twee engelen naar Sodom en Gomorrah gingen, uh, toen stot, wachtte de Heer God nog even. En toen ging Abraham, die ging tussen God en die engelen instaan. Ja. En die zegt, heer, eigenlijk kan dat niet. Want als er nou nog eens vijftig rechtvaardige mensen zijn, kunt u die stad. En dan krijg je dat, uh, ja. dat, dat bie, uh, loven en biedenspel ja, van Abraham. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar de waarde geen meer. Zo belangrijk dat er ook in Nederland nog een gelovige rest is. Mm -hmm. Maar wat ging er verder met Mozes gebeuren? Het was allemaal zo heilig met hem geweest, dat Mozes zei, heer, ik... Ik wil uw aangezicht zien. Ik wil u zien. Hij wilde nog dichter bij de Heer blijven. En toen zegt de, de Heere God tegen Mozes. "Dat kan niet. Want Mozes, niemand kan mijn aangezicht zien. Mm -hmm. Want niemand, geen mens, zal uh, mij zien en leven. Ja. De onzichtbare God, die heilige God. Verterend vuur, dat is die God. Maar Mozes, er is een plek waar je bij mij in de buurt kunt komen. Dus Mozes werd ergens naar een grot gebracht. En dan gaat de Heer hem voorbij. En let nu op wat de Heer zegt. Het is zo belangrijk. Waar lees en, je dat? Oh Sorry, in Exodus 34, vers 6 en 7. Exodus 34. Er staat, de Heer die zegt het zelf. De Heer die riep, heren, heren. Twee keer gebruikt de Heer achter elkaar de godsnaam. De heilige godsnaam, die in het Oude Testament weergegeven staat als J-H-W-H. Ja. Het tetragram, zeggen <coughs> ze wel. ja, we, ja we, heilig, heilig is uw naam, Heere. En dan zegt God, zegt dit, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van tierenheid en trouw, die de tierenheid bestendigt en, en, en de zonde vergeeft. Uh -huh. Dan noemt God zich bij zijn eigenschappen. Dat is belangrijk. Wat is God? Genadig. Wat is God? Langmoedig, dat is geduldig. Ja. Hoe lang heeft hij al geduld met ons land? Je hmm. moet je heel reëel zien. Eh, barmhartig. Eh, groot van goede Goed. En De heer Jezus voegt er nog één ding aan toe. Want we kunnen God kennen door de heer Jezus. Mm -hmm. Want hij is het beeld van God. Als je Jezus ziet, zie je de eigenschappen van God ook. Ja. Hij is de volmaakte mens die volmaakt uh, het beeld van God weerspiegelt. Ergens anders in de Hebreeënbrief staat, hij is de afdruk van zijn wezen, mm -hmm. een soort fotoafdruk van uh, de onzichtbare God ja. en de afstraling van zijn heerlijkheid. Dus als je God wil leren kennen, moet je eerst de Jezus Dan moet je kennen. de Heer Jezus leren kennen. Ja. En dan zie je dat ook op de verheerlijking van de berg. Dan kwam die heerlijkheid die de heer Jezus dan vroeger had, toen hij in hemel was, kwam weer op hem af. En die straalde naar de discipelen. Nou ja, en die waren bijna bewusteloos van eerbied. Ja. En toen Johannes de apostel die Jezus zag in openbaring, staat er. Hij viel, ik viel als dood aan zijn voeten. Die heilige God. Nu God mogen we dienen. En die God openbaart zich dus als barmhartig en genadig. En geduldig en goede tieren ja. enzovoort En dat zien we door de hele Bijbel heen. De Heer Jezus zagen we reddend en genezend en bevrijdend en geduldig en liefdevol. Dat is toch wat een heiland hebben Ja, dat zijn de, de eigenschappen van, van de Heer Jezus die genoemd worden. Die, ja. Onder andere Isaiah 61. Oh, onder andere ja. En waarin hij af, uh, afbeeldt. Of doorstraalt de eigenschappen van de Heere God, de mm. hemelse Vader. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Nou, dat geduld en die liefde heeft de Heer de hele geschiedenis door aan Israël en ook aan de Heidenvolken laten mm. zien. Als hij dreigt met een oordeel, laat hij altijd weer een deur open voor zijn genade. Ja. Hij, neem, neem een voorbeeld, neem Nineveh. En Nineveh had het zo verknold dat God het eigenlijk meteen had moeten vernietigen. Ja, maar hij dat geeft ze... wel de... ja, hij, geeft ja. hij geeft ze nog veertig dagen. Hij geeft ze nog veertig dagen om zich te bekeren. En, en wat was de Jona kwaad toen ze zich bekeerde. Ja. Want, maar, maar, moet je kijken, Jona was een godsman hoor. Want toen hij zo boos was op de Heer, zei hij tegen de heer God, ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? En toen wilde hij niet naar Nineveen. Ja. Ik wist het wel hoor, ik wist het wel wie u was. Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsjes te vluchten. Want ik wist dat u een genadig, barmhartig God bent, geduldig, groot van goede tierenheid. En dan daai je dus ook weer al die eigen Hij citeert Mozes hier. Ja, ja Een groot, een groot uh, berouwhebbend groot, over het kwaad. Ja, nou ja goed God. en ja, dat is gelijk. Jonah. Ja, maar dat is mooi. Ja. En zo is God. Ja. En God die wil niet, staat verschillende ja. keer in de Bijbel. Dat de zon naar omkomt. Mm -hmm. Hij wil dat hij zich bekeert en leeft. Precies. En dat, dat, dat geldt tot op de dag vandaag, want God is een onveranderlijke God. Ja. Zijn eigenschappen veranderen niet, zijn handelwijze mm -hmm. verandert niet. Hij is de heilige en, en hij wil dat de mensen zich bekeeren. Ja, want er zijn natuurlijk uh, nogal wat mensen. Ik lees bij ons wel eens in de krant van die ingezonde stukjes. En er zit altijd een bepaalde man tussen. En die zegt altijd: van, Ja, maar die reden God. Die volken vernietigt, en uh, die dit doet, en die dat doet, en die zus doet, en dat. Hij staat natuurlijk niet voor zichzelf, hij vertegenwoordigt een hele grote groep mensen die dat geloven, die, dat, die de God zo zien. God gaf Nineveh, zeg ik net, 40 dagen. Hij gaf de volken van Canaan nog 400 jaar. Mm -hmm. Want toen hij aan Abraham Canaan beloofde, dat staat, meen ik, in. In, in, ...in Genesis 14, 15 of zo. Zegt God, jouw nageslacht... ...dan beloof ik dat hele land Kanaan... ...maar ze zullen eerst... ...nog vele jaren, 430 jaar... ...ergens achteraf bleek in Egypte zitten. Ja. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid... ...van de volken van Canaan, de Amorieten, ...is dan nog niet vol. Ja. Eerder had... ...was de emmer van Gods toren nog niet vol. Ja. Hij gaf ze 400 jaar. Ja, dus daaruit blijkt de genade en de geduld. Ja. En nog <coughs> veel meer. En, en er is nog een interessant en moeilijk aspect daarvan. Israël moest daarvoor wel leiden. Ja. Als ze meteen naar Canaan hadden moeten gaan... ...hadden ze die verschrikkelijke jaren in Egypte niet mee hoeven maken. Ja, klopt. Ja, die, die genocide die die farao op uh, Israël uitoefende. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk in ons leven ook maar zo makkelijk. Hè? Als wij niet luisteren naar, naar wat God ons zegt. Als hij ons waarschuwt van dit moet je niet doen of dat moet je niet doen. Of je kan beter die weg gaan en we blijven volharden in daar waar we in wandelen. Dan kan ons ook het lijden overkomen. Toch? Ja, en, en hoe, hoe, hoe komt dan dat, dat lijden? Eerst wil ik nog even over die oordeelsprofetie. Maar die... Eerst Noach nog een keer. Mm -hmm. En Noach die predikte ook 120 jaar. Ja, ja. En, en, en, en de mensen geloofden het niet. Want Noach die wordt in het Nieuwe Testament de prediker der gerechtigheid genoemd. Ja. Hij bracht de mensen een stuk gerechtigheid. Zeker. En de mensen die, uh, die geloofden het niet. Ze, ze luisterden niet, ze horen het uh, wel, maar ze dachten van... En ze pakten het niet. Mensen pakken het niet. Ja. Kom ik straks ook als God en die vreselijke, wat die man van jou, zal ik maar zeggen, ja. noemt die vrede God. Ja. Ook de oordelen van openbaring, mm -hmm. die beogen bekering. Ja. Dat zijn Gods laatste pogingen om de wereld tot bekering te brengen. Ja. En dat lees je op twee plekken. Uh, na de, de bazuingerichten en na nog een uh, rampen uh, tijdens de schaalgerichten. Mm -hmm. Dan zegt de heilige geest zegt twee keer... En toch bekeerden de mensen zich niet. Ja. Bijna, ik zal bijna zeggen huilend, zegt hij. En toch bekeerden de mensen zich niet. En dat is ook, ook een hele Bijbelse zaak. Want als we nou naar Jeremia kijken, dat is ook zo'n beroemde profeet. Dan zegt Jeremia, die legt ons uit, dat die oordeelsprofezieën in, in principe ook voorwaardelijk zijn. Jeremia 18 is dat. Vers 7. Jeremia 18, vers 7. Het ene ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal uitrukken, afbreken en vernietigen. Maar bekeert zich dit volk, waarover ik een uitspraak deed van zijn boosheid, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. Ja. God die wil altijd maar dat de mensen zich bekeren. Ja. En... Dat zegt hij diverse keren. Hij zegt dat. Ja, je leest ook in Konieken, als, uh, als mijn volk uh, zijn zonde beleid en mij aanbidt en uh, terugkeert bij mij, dan zal ik het land genezen. Ja. En Paulus, die zegt dat ook tegen Timotheus. God wil, zegt hij tegen Dimotius, uh, uh, 1 Timotheus 2 hmm. vers 4, dat, God wil dat alle mensen behouden worden. Ja. Hij wil niet dat iemand, nou, laat ik het maar snel raar zeggen, naar de hel gaat. Ja, dat wil God niet. Nee. Dat doen de mensen zelf. Ja. En ik heb het de vorige keer ook gezegd. Ik denk dat op zo'n laatste moment mm -hmm. veel mensen toch geconfronteerd worden met de gekruisigde. Men, kijk, men krijgt een inkijkje in de hemel? Nee, men ziet, men ziet de heer Jezus als de gekruisigde. Ja, ja. Want elk, de Bijbel zegt het ook, <laughs> elk oog zal hem zien. En, dat, en elk oog is elk ja. oog. En dan nog eh, hebben mensen een keus. En dan nog hebben de mensen een keus. Ja. Want die ziel van de mens, die behouden zou moeten worden, die, die is daar nog. Mm -hmm. We zou bijna zeggen, in de omgeving van die mensen, of, of hoe je dat ook zien ja, moet. Precies. Ik weet niet hoe je dat nee, psychologisch nee, nee, zien nee, moet. Nee. Maar de mensen ja. begrijpen dat ja. wel. Hier. Ja. En, en, en zo is God, hij wil dat alle mensen behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen. Ja. En in Ezekiel, weer die Ezekiel... In hoofdstuk 18 ook. Daar zegt hij... God heeft geen genoegen aan de dood van wie sterven moet. God die heeft er geen plezier in de mensen die sterven moeten. Mm -hmm. Maar bekeert u opdat u leeft. En hey, Peters... je, zou, je zou je bijna niet voor kunnen stellen... dat uh, iemand zeg maar, die in zijn laatste momenten van zijn leven de Jezus aanschouwt... dat hij dan nee zegt. Uh. Ja, ik weet het niet, mensen die kunnen zo demonisch bezeten zijn, mm -hmm. snap je, en andere mensen die kunnen zo boosaardig zijn, mm -hmm. dat ze zeggen, die god, die meneer die zo, zo boos ja, is op god, ja. die vrede god, daar wil ik niet bij zijn, dat is ja. een gemeene god. Dat Iets wat je hele leven al vastzit. Ja, dat ze het gewoon niet willen. Ja. Nou ja, dat sluit dus aan bij wat in de openbaring staat, dat ook al geeft God de mogelijkheid, toch zullen ze niet zich bekeren. Ja, ze bekeerden zich niet, staat er ja. geschreven. Ja, precies. Ja. Maar, da maar dan komt het oordeel. En hoe komt dat oordeel? Dat, kijk, dat komt dat, doordat God zijn aangezicht verbergt. Ja. En God gaat er zelf niet aan slaan. Maar God, die verbergt zijn aangezicht. Die laat, als God zijn aangezicht verbergt, zijn beschermende hand terugtrekt. Dat zag je bij Job ook. Ja. De duivel die zegt tegen, als, als hij discussieert over Job. Die zegt, <laughs> Job, u hebt uw, hand, uw beschermende hand rondom. heel zijn bezit gesteld. Ik kan er mm. niks mee doen. Ja. En hij kon alleen maar, die duivel, kon die, die eerstgeboren uit Egypte doden. Ja. Als de Heer God het hem toeliet. Die liep, staat ook in het, in het Bijbelverhaal, die liep bij wijze van spreken mee met die duivel. En die lette op dat die duivel niet kwam aan de mensen waar het bloed aan de deur zat, bij die Joodse ja. mensen. Dus, dus je zou gewoon nu ook kunnen stellen dat Gods beschermende hand rondom Israël is. Want we hadden vastgesteld in de vorige afleveringen. dat het vandaag deze tijd wel net zo lijkt als het land Goossen van van toen. Uh, ga je buiten die cirkel, uit die bescherming van God, dan, is dan een... kom je in landen als Syrië, Libanon enzovoorts. Dan komt het, de, de ellende, ja, ellende op af. Ja. Alleen, mij doet het verdriet en dat is toch, dat, toch in ons oogpunt zo ontzettend veel uh, eenvoudige mensen die gewoon als boer ja. voor hun gezin willen zorgen, ja. hun rijst willen verbouwen. Die zijn daar ook de dupe van. Ja, zeker. En, en er zijn natuurlijk ook voor christenen in dat soort... Uh, en de christenen die daar vervolgd worden. Ja. Maar ja, die christenen die daar vervolgd hebben, die krijgen een loon. Hmm. Die krijgen een groot loon van de Heer. Ja, zeker. Dat is, uh, dat is zeker. Ja. En, en ook die rampen, die zijn een middel van God om de mensen tot bekering te ja. brengen. En, en in al deze dingen... Tot op dit moment is Israël de toetssteen. Ja. Wat de mensen met Israël doen, dat is de toetssteen of ze goddeloos zijn of niet. Het is de toetssteen voor Gods zegen en vloek. Ja. Want God heeft het heel duidelijk gezegd. Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt is wie u vervloekt. Ja. En de hele wereld is nu bezig. <coughs> God Israël aan te vervloeken. Dus als uh, onze regering een boycott over Israël uh, uitspreekt, dan vervloeken ze eigenlijk Israël? Ja, dat. Uh, als al die leugens nawouwelen van de internationale pers mm -hmm. en van allerlei uh, verkeerde bronnen die over Israël uitgesproken worden, dan zijn ze bezig met zichzelf te vervloeken uiteindelijk. Ja, maar ze ver vervloeken Israël dus zijn ze zelf ook. Ja, natuurlijk. En dat is Zo'n ontzettend ernstige situatie. Maar wat hey. moet onze regering doen dan? Zeg je? Wat moet onze regering dan wel doen? Zit ja, terugtrekken politiek, uit Europa? hun politiek ten aanzien van Israël veranderen, maar dat kan gewoon niet. Omdat ze voorzitten? We zitten met handen en voeten gebonden aan Europa. Aan, aan, aan, aan het beest in Brussel. Ja. En dat is de Ja, ik, ik, ik zeg wel eens, maar, ja, mag ik dat zo hardop zeggen? Heer, verloss ons van Brussel. Ja. Ja, dat, zegt, kijk, dat zegt Wilders natuurlijk ook. Wie? Wilders. Oh, nou ja, goed, dan ben ik een aanhanger van Wilders, ik wist het toch niet, maar... En op dit punt dan? Ja, nou ja, ik, ik, ik vind van wel, ja. Ja. En als ze zeggen dat Europa het herstelde Romeinse Rijk is, dat zegt men dan, mm -hmm. dan houdt dat wel bij de Rijn op. Ja. Wie weet, zeg ik dan, als je begrijpt wat ik bedoel. Zou Nederland ontkomen aan? Ja, als, als Engeland verstandig is, want die hoort er eigenlijk ook niet bij, ja. dan stappen ze er ook uit. En daar komt binnenkort komt daar een volksraadpleging over in Engeland. Ja, voor de Benelux is dat wel heel lastig, want ze zijn wel een van de grondleggers van Europa. Is het ook, ja. Ze waren vanaf het begin af aan erbij. Ja, Nederland ook, ja, heel duidelijk. Ja, Benelux, hè? En Benelux was het, het, het ja. grote voorbeeld. Ja. Ja, dus, ik... maar, maar, maar als we dus zeg maar een ander beleid willen in Nederland, dan zou zeg maar Nederland zich moeten ontworstelen van de beest uit Europa ja. en, en uh, Israël gaan zegenen. Zoals ze dat vroeger deden. Is dat zegen zoals dat? We dat is tot 1973 dat was Nederland de grootste vriend van Israël. Mm -hmm. Wat dat gebeurde er dan in 1973? 1973 was die verschrikkelijke Yom Kippur-oorlog. Mm -hmm. Op uh, Grote Verzoendag vielen onverwachts de legers van Egypte en de legers van Syrië in het noorden, Israël binnen. Ja. En ze hadden bijna Israël onder de voet gelopen. Ja. Want op Yom Kippur ging iedereen naar de synagoge. Ja, feest vieren. En, uh, wat? Feest vieren, Nieuwe jaar. Nee, dat was Yom Kippur, dat o, is de Grote Verzoendag. Oh, de Grote Verzoendag, ja. Dat was zonder beleid. Ja, ja, ja. En, uh, en, nou, dat was bijna misgelopen aan het Suezkanaal, of aan, daar stond bijna geen Israëlisch leger. Nee. En de Egyptische troepen, die, die, die doken daarin. En, nou ja, Moshe Dayan, die heeft een aardig uh, huis gehouden onder de Egyptenaren. En door grote wonderen zijn de Syriërs ook tegengehouden. Ja. Dat is in 1973 gebeurd, grote hm. wonderen van, van de Heere God is dat gebeurd. En Nederland was toen het land dat uh, Israël, terwijl alle anderen het weigeren, de wapens geleverd heeft. Ja. Stemedink en uh, mm -hmm. nog een paar van die, uh, zonder dat, Van Acht, het wist, die was toen premier of, of Lubbers, dat weet ik niet meer. Maar in elk geval, ze hebben Israël wapens geleverd. Maar uh, daarna is het fout gegaan in Nederland en Israël? Daarna is het fout gegaan door de oliecrisis. Want toen... Uh, Iedereen die Israël ging steunen, en Israël steunde, werd doen van de oliekraan afgesneden. Mm. En daar was Nederland zo eens benauwd voor, we hebben er geen last van gehad, ja. omdat wij uh, in Rotterdam erg veel olie opgeslagen hadden. Ja. En dat is dan goed gegaan, maar de pro-Israël politiek is dus misgegaan. Ja. En toen heeft de Europese Unie, heeft met de Arabieren een soort uh, overeenkomst gesloten, dat uh, dat wij zouden een pro-Palestijnse uh, politiek hebben. Wij zouden de, de Arabische Liga invloed geven op de politiek in Europa. En zij zouden ervoor zorgen dat wij olie bleven krijgen. Mm. En toen heeft eigenlijk de Europese Unie ons land en Europa aan de moslims uh, verraden. Ja. Ja. Dat is toen, en toen is dat steeds verder gegaan. Mm -hmm. En daarbovenop is de voortdurende leugencampagne over Israël gekomen. Ja. En nu roepen we op tot Israël boycotten als het gaat om zaken doen. Ja, dat is uh, de, de BDS-campagne. Ja. Dat is B is boycott, D is uh, uh, de-investeren, dus ja. investeringen ja. uit Israël ja. los te maken, ja. en sancties. Ja. Ja. Haal ze maar voor de rechter en, uh, ja. en ga zoveel mogelijk verkondigen dat Israël een slecht land is. Hij sleept de Israëlische militairen voor oorlogsmisdaden, voor de rechter. En Israël dit wordt werkelijk helemaal zwart gemaakt, ja. op een rot manier. Maar wat moet er dan gebeuren met Nederland? Nou, dat zou van uh, mijn gevoel het grootste wonder zijn wat, wat er ooit in onze geschiedenis gebeurd is. Dat de regering krijgen die, die, die Israël gaat steunen. En dat er in de kerken ook, en in ook in de gemeentes een stuk opwekking komt. Mm. En dat er een stuk opwekking komt, waardoor er meer visie komt voor Israël. Mm. Ik krijg de indruk dat ook in, in, in charismatische kringen, als je het blad Charisma leest, mm -hmm. dat er ook veel meer visie op Israël komt. En dat uh, is erg positief. Ja. Hoe meer er voor Israël gebeden wordt, hoe meer kans je op, op, op steun voor Israël krijgt, en hoe meer kans je krijgt, dat God nog een zegen overlaat. Jij zegt een groot wonder, maar we hebben gezien hoe Netanjahu de laatste minute, de last minute, zeg maar, de overwinning kreeg. We zagen een verrassende uitslag in Engeland. Met de verkiezingen. Ook daar was de zittende partij, die zou afgeschreven zijn, maar werd toch weer de grote winnaar groter dan dat ze ooit bedacht hadden. Dus er bestaan nog steeds wonderen, ook politiek gezien. Ik, ik hoop het. En geloof is hopen tegen beter weten in, denk ik. Ja. Maar ik, ik, ik, hoop het, ik hoop het wel van van ganse harten mm. dat, dat, dat dat gebeurt. En ja, kijk, je, je leest het ook zo duidelijk in de Bijbel. Hè? God die oordeelt een mens naar gelang zijn verhouding tot de Heer Jezus. Ja. God oordeelt een volk naar aanleiding van zijn eigen criteria. Mm. Ik denk dat God vier criteria heeft: criteria heeft waarmee hij naar de mensen kijkt. Het eerste is: hoe ver is een land op weg naar Sodom en Gomorrah? Mm -hmm. Nou ja gepasseerd station, zeggen uh, velen mij na. Het tweede is, hoe staat mijn, dat volk tegenover Israël? Ik zal zegenen wie u zegent en wie vervloekt. Het derde is, in hoeverre is, uh, het land, staat het land voor recht en gerechtigheid? Dat is tien, 15 jaar geleden, was ons land daar vooruitlopend. Mm -hmm. uh, uh, uh, bijvoorbeeld voor ontwikkelingshulp, voor de rechten van mm -hmm. de arme landen. Nou wordt de ontwikkelingshulp veel, uh, voortdurend in militaire zaken gestoken. Klopt. En, en bijvoorbeeld de NGO's, of de MFO's noemen ze dat, mm -hmm. de medesfinancieringsorganisaties, dat zijn zoals ECO, Cordaid en uh, Oxfam, mm -hmm. uh, die kregen tientallen miljoenen ja. Voor, uh, voor, voor hun ontwikkelingswerk. En die organisaties, die stonden er juist voor om de allerarmsten te helpen. Ja. En om recht daar te doen. En uh, ik heb jaren het... in het bestuur van Ikkel ook gezeten. Ja. En, en dat is allemaal een beetje over. En het waren grote idealisten, die jongens die ja. daar werkten hoor. Ik had daar heel veel respect voor. En dat hebben ze allemaal uh, weggegooid. Ja. En het vierde? Uh, en het mars... vierde, en dat is, uh, is er in dat land, daar moet je niet gaan zuchten hoor. Uh, is er in dat land nog een levende kerk die, die, die drie dingen doet, die we in de vorige aflevering hebben gehad. Bid voor Israël. Bid voor Israël. Uh, zorg voor de verdrukten, ja. de medegelovigen die verdrukt worden. En het, uh, het derde is, uh, zorg ervoor dat het evangelie over de hele wereld verspreid wordt. Ja. Maar ja, uh, dat is het recept en dat geloof ik ook. Maar, mensen doen er toch wat aan. Gaan. En het is daar gaan we voor bidden uh, dat dat gaat gebeuren. Amen. Dat het wonder in Nederland ook kan gebeuren. Dat uh, wij een regering gaan krijgen die God welgevallig is. Oké, okay, uh, Feminine 7 doet in elk geval mee. Wij doen mee. En u thuis ook. U mag ook mee bidden dat uh, we een regering krijgen die uh, luistert naar God en die doet wat God wil. Want uh, als we daarvoor bidden, dan zullen wij ook een rustig leven hebben, zegt de Bijbel. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot een volgende aflevering van Eindtijd en Profeetie. Ja, Abas heeft het herhaaldelijk gezegd: geen Joden in de nieuwe Palestijnse staat. En ondanks dat, ondanks dat het puur racisme is wat die Palestijnen doen, zegt de paus: ik herken deze staat.